Die zit op je rug? 100% Bob. 100% Bob. 0% op. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Dit is Radio 1. 11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Egypte is de rust nog steeds niet teruggekeerd... na een dag van massale protesten tegen president Mubarak... Ondanks de avondklok zijn in verschillende steden nog duizenden mensen op straat. Militairen hebben de plaats ingenomen van de oproerpolitie... die vandaag met harde hand probeerde de protesten te stoppen. Er is nergens meer politie op straat. Het leger heeft in de steden strategische plaatsen ingenomen... maar treedt niet op tegen de betogers. In Cairo worden onder meer de ambassades van de VS en Groot-Brittannië beschermd. Hier en daar wordt geplunderd. In Cairo hebben demonstranten een menselijke keten gevormd... om het wereldberoemde Egyptische museum tegen plunderaars te beschermen. Er zijn geruchten dat die het gemunt hebben op de kunstschatten in het museum. Vlakbij staat het hoofdkantoor van Mubarak's regeringspartij in brand. Ook in andere steden zijn partijgebouwen in brand gestoken. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er tijdens de demonstraties van vandaag zijn gevallen. Volgens ziekenhuisbronnen zijn in Suez 13 doden gevallen en in Cairo 10. Er zouden zeker duizend gewonden zijn gevallen. De grootste oppositiepartij heeft Mubarak opgeroepen af te treden. De president heeft de hele dag niets van zich laten horen. Wel heeft de voorzitter van het Egyptisch parlement een half uur geleden aangekondigd... dat er binnenkort een belangrijke mededeling zal worden gedaan.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 In de brief onderstrepen Sapa dat in het verkiezingsprogramma al stond... dat Nederland moet bijdragen aan een democratische rechtsstaat in Afghanistan. Volgens hem voldoet de missie daaraan. Het is een echte civiele missie en bij de opleiding van de agenten... komt ook aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten... en ze krijgen les in lezen en schrijven. Verder benadrukken ze dat de missie niet wordt betaald... met geld voor ontwikkelingssamenwerking.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 Op Schiphol zijn drie reizigers aangehouden omdat ze in hun koffers meer dan 600 zeepaardjes hadden verstopt. Ze waren allemaal dood. De drie reizigers kwamen uit Peru en waren op doorreis naar China. De douane ontdekte de honderden dode vissen toen de koffers in de transferruimte werden gecontroleerd. Zeepaardjes zijn een beschermde diersoort en ze mogen niet worden verhandeld. In China worden zeepaardjes verwerkt in medicijnen tegen kaalheid en impotentie. In het Gelderse Hedel is een man gedood door een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. De politie gaat ervan uit dat de man van 27 de granaat had gevonden. Toen hij het explosief op een bedrijfsterrein probeerde te demonteren, ontplofte de granaat. De klap was zo hard dat aanvankelijk werd gedacht aan een gasontploffing in Hedel. Waar en wanneer de man de granaat had gevonden is nog onduidelijk. Alberto Contador gaat in beroep tegen de schorsing die de Spaanse wielerbond hem wil opleggen. De Spaanse toerwinnaar had een schorsing van een jaar boven het hoofd. Tijdens een controle in de toer zijn sporen van het verboden middel klembuterol bij hem gevonden. Contador houdt vol dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij zichzelf beschouwt als een schone sporter die een voorbeeld is voor vele anderen.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 In de Eredivisie is NEC tegen Heracles geëindigd in gelijkspel. Het werd in Nijmegen 1-1. Topscorer van de Eredivisie Flemings zette NEC kort na de rust op 1-0. Na ruim een uur zette Fladeris met een vrije trap de eindstand op het bord. Het weer. Vannacht matige vorst, van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en maxima rond het vriespunt. Zondag drijft er vanuit het noorden wat bewolking binnen. Het wordt dan een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010?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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het min drie graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, op internet gaat het hartnikkige gerucht dat president Mubarak van Egypte vanavond heeft gebeld met voormalig president Ben Ali van Tunesië. Als je vroeg naar bed gaat straks, wil je dan de sleutel voor mij onder de mat leggen? Stiliden, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Een hele bijzondere, nu al historische dag in Egypte. Het 30 jarige oude regime van president Mubarak wankelt. We besteden er ruim aandacht aan vanavond. Met correspondent Nicole Lefever die in Egypte is. Met Arabist Maurits Berger en met Marc Chavan. En hem vragen we specifiek naar de relatie tussen Amerika en Egypte. In Den Haag werd vooral nagepraat over de dag van gisteren, toen het kabinet een meerderheid verwierf voor de trainingsmissie naar Koendoes. We blikken erop terug met premier Rutte... die ook ingaat op de moeilijke positie... waarin GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap zich op het moment bevindt. Om kwart voor twaalf praten we over de emancipatie van kleine mensen. Zeg maar mensen onder de 1,55 meter. De Belangenvereniging van Kleine Mensen bestaat 35 jaar. Is de emancipatie al afgerond? Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Vrijdag 28 januari. We are it up for team. is Totale anarchie in de straten van Cairo, Suez en Alexandrië. Egyptisch president Mubarak zet alle mogelijke middelen in om de demonstraties in de kiem te smoren. Internet en mobiele netwerken werden uitgeschakeld. De oproerpolitie werd massaal de straat opgestuurd, zag deze CNN-correspondent. Uh, uh, is, is Het hielp niet. Regeringsgebouwen en voertuigen gingen in vlammen op. De woede van de menigte lijkt ontembaar. En dan maakt trouwe bondgenoot Amerika hard ingrijpen voor Mubarak... zo goed als onmogelijk. En de Egyptische regering moet begrijpen... Dat de violentie niet deze grieven gaan veranderen. De Egyptische president stuurt desondanks toch het leger op de demonstranten af. om te zorgen dat de ingestelde avondklok wordt nageleefd. Maar het leger lijkt niet te willen ingrijpen. ook niet als er weer brand wordt gesticht in een politiegebouw. Jamie, just so you know, I'm getting reports here. adding to the fires. one a downtown Cairo police station has been set on fire. En a police car outside. which could account for some of the particularly loud explosions. Het ja, was een verslag van Al Jazeera dat de kantoor heeft in de Egyptische hoofdstad... en al de hele dag live vertelt wat er in de straten van Cairo gebeurt. De vraag lijkt steeds meer, hoe lang kan Mubarak blijven zitten? Een opvolger staat al klaar, Egyptenaar en Nobelprijswinnaar El Baraday. the Ze moeten de mensen immediately en een proces van change. Ook in Nederland werd gedemonstreerd tegen het bewind van Mubarak. Voor de Egyptische ambassade in Den Haag hoopten velen op verandering. Maar de twijfel blijft. Een regering die uh, bijna een miljoen soldaten heeft op een bevolking van 80 miljoen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk om van de, weg, van de, van de troon uh, weg te krijgen. Verder werd in eigen land er vooral nagekaart over het debat van vannacht... waarbij een krappe meerderheid besloot een politiemissie te sturen naar Koendoes. Een overwinning voor premier Rutte, volgens velen. Zelf wilde hij daar niks van weten. Zo'n serieus besluit wat gisteren genomen is, dat ik dat niet kan duiden in termen van winst of verlies... voor partijen, voor coalities of voor oppositie. En is het nu briljant of een blunder... van GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap... om zich achter de missies te scharen? Partijprominent Van Broekhoven houdt het op een blunder. De afgelopen dagen kreeg Sap namelijk veel berichten uit de achterban. En die zeiden allemaal doe het niet. Nou, niet allemaal, maar dat was één uh, op de vijf ongeveer. Uh, uh, uh, uh, zei wat anders, maar vier van de vijf zeiden doe het niet. En ze heeft het toch gedaan. Maar de kerstverse GroenLinks-fractievoorzitter... kreeg ook veel felicitaties. Al kwamen die wel, verdacht vaak, uit VVD-hoek. Ik denk dat de GroenLinks zich van een volwassen kant laat zien dat ze gewoon regeringsveilig is. En uh, ja, ik ben daar als VVD er natuurlijk ook wel blij mee dat meneer Rutte het er doorheen heeft. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. We gaan naar de krant van morgen met Trudy Vendrig. Een forse tegenvaller in Ghana heeft de Nederlandse overheids-NV Cyclus... een strop van 1,2 miljoen euro opgeleverd. De plasticverwerkingsfabriek die Cyclus in het Ghanese Elmina liet bouwen... loopt slecht. En dat heeft gevolgen voor de 15 Zuid-Hollandse gemeenten... die aandeelhouder van Cyclus zijn met Gouda voorop. Volgens de Telegraaf moeten de gemeenten samen opdraaien... voor de dikke miljoen. Gouda met een kwart van de aandelen moet het meest betalen. Elmina is een zusterstad van Gouda. De Goudse afdeling van Trots op Nederland wil er meer van weten. De stad moet al 15 miljoen bezuinigen... en daar komt het verlies van de fabriek in Ghana nu nog bij. Ton vindt het vreemd dat een voormalige wethouder van Gouda... directeur van de fabriek in Ghana is... terwijl die ook in de raad van commissarissen van Cyclus zit. Ton Gouda wil dat het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten onderzoek doet. Dat bureau kan wat Tom betreft dan meteen vragen stellen... over de vakantievilla van de Goudse burgemeester in Elmina... en het chiefschap dat hij in Ghana bekleedt. Trouw eh, neemt het kraken van de OV-chipkaart niet al te hoog op. Dat het kraken makkelijker kan dan gedacht... is volgens de krant geen vrolijke boodschap... maar de problemen zijn geen reden om de invoering nu maar te verdragen... of zelfs te stoppen. Dat de OV-chipkaart niet 100% fraudebestendig is... is op zichzelf niet bijzonder. Want hetzelfde geldt volgens de krant voor pintransacties, paspoorten... en niet te vergeten de oude Wetse strippenkaart. Chipkaartfraude moet natuurlijk worden bestreden, schrijft trouw. Maar de wetloop tussen de bedenkers en de krakers hoort er ook een beetje bij. De bedenkers kunnen beter de praktische problemen met de OV-chip krachtig aanpakken. Wie bijvoorbeeld verkeerd uitcheckt is 4 euro borg kwijt... en dat bedrag is alleen maar via een veel te ingewikkelde procedure terug te krijgen. Ook voor schoolklassen, blinden en ouderen zijn er nog genoeg problemen met het gebruiksgemak, schrijft Trouw. Koningin Beatrix wordt maandag 73 jaar en met deze leeftijd evenaart ze koning Willem III als staatshoofd, schrijft de Volkskrant op de website. Tot dusver was deze Willem het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Willem III stierf in 1890 als regerend vorst. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is Beatrix met haar 73 jaar... een van de weinige Nederlandse vrouwen die nog betaald werk doen. Er zijn in Nederland 2.073-jarigen met betaald werk, maar dat zijn vooral mannen. Koningin Juliana was 70 toen ze bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen... omdat, zoals ze het zelf zei, haar krachten gingen afnemen. En de 9-jarige David Ballet uit Spijkenisse, die gisteren zo'n 11 uur werd vermist, heeft urenlang met de trein gereisd. De licht autistische jongen was volgens het AD boos op zijn juf, omdat hij bij een werkje zijn vinger niet mocht opsteken. En in plaats van tussen de middag naar huis te gaan om te eten, stapte hij met zijn OV-chipkaart in de metro en daarna in de trein naar Rotterdam. En het is bizar om te lezen hoe lang je als 9-jarig jongetje in je eentje kunt reizen. In Rotterdam is David naar de bibliotheek gegaan. Daar heeft hij een boek over Egypte bekeken... maar de mummies erin vond hij eng. Dus toen maar met de trein naar Gouda. Voor zijn enige euro kocht hij daar een rolletje snoep... om vervolgens met de trein richting Brabant te gaan. Als mensen vroegen waar hij naartoe ging, was zijn antwoord snoepjes kopen. Een conducteur zei dat hij eigenlijk niet op zo'n kaart mocht reizen... maar dat hij mocht blijven zitten. Van een andere mevrouw kreeg hij een wafel. Uiteindelijk viel David in een coupé in slaap... waar hij om elf uur s'avonds door een conducteur werd gevonden. Het negenjarige ventje was inmiddels op weg... Deurne. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En wij gaan gauw door naar Egypte, naar correspondent Nicole Lefever. Zij zit in een hotel in Cairo. Um, Nicole, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, er is zojuist een mededeling gedaan in Egypte, hoorden wij. Maar wat is er verteld? Nou, de voorzitter van het parlement die heeft een mededeling inderdaad gedaan... En... Nou, iedereen dacht, misschien komt er echt wat uit, maar het is een typisch Egyptische mededeling. Het land is veilig in de handen van de president. Nou, en daar zullen de mensen op straat nou niet echt zelf van over slaan. Dit zal geen indruk maken. Uh, dit, op dit moment, volgens mij, spreekt uh, de president het volk toe. They took the initiative to defend them at the beginning of the demonstrations, respecting right of peaceful demonstrations, so long as it is within the parameters of the law, before these demonstrations turn it into acts of riot, threatening the public order and impairing the daily lives of the Egyptian citizens. These demonstrations and what we witnessed earlier... of rallies staged over the past few years... Uh, Nicole, voor de middenin, kan jij vertalen wat hij ongeveer zegt? Nou ja, het zijn allemaal de teksten. Ik kan het niet zo heel goed verstaan, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, hij zegt dat, uh, dat de demonstraties uh, niet goed zijn voor het land... en hij probeert op te roepen tot kanten... Nou, met deze toespraak uh, gaat hij de gemoederen op straat niet tot bedaren brengen. Dat is wel duidelijk. Uh, het regime is bang, heel erg bang. De Mubarak die heeft de hele dag, of de afgelopen dagen tijdens de protesten, niet van zich uh, laten horen. Vandaag is er zelfs vanuit zijn eigen partij aangedrongen dat hij toch echt met een reactie moet komen op wat er gebeurt op straat. Want uh, uh, ja, de mensen zijn gewoon vastbesloten om door te zetten. Ja, dus ik stel voor dat jij even gaat luisteren naar de toespraak van uh, Mubarak. Ja, verder dan terugkomen. horen we je zo even terug. Ja, is goed. Oké, okay, en wij gaan ondertussen verder praten met uh, Maurits Berger, uh, Arabist aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u kunt me ook verstaan. Mooi. Welkom in ons ja. programma. Nou, uh, hoop ontwikkelingen in Egypte. Uh, ja, die toespraak van Mubarak die nu bezig is en waar u ook nog niet zoveel heeft van gehoord... maar we hoorden dus net dat het geruststellende teksten zijn van hem. Uh, ja, hij dat... spreekt duidelijk een ander, ander publiek aan. Hij, hij, hij, hij is dus niet de demonstrant aan het toespreken, maar de rest van de bevolking. En, en zegt het is toch wat, uh, die openbare orde die wordt verstoord. Ja. Dat moet toch eens afgelopen zijn. Dus hij, hij probeert even een andere kaart te spelen, blijkbaar. En is dat volgens uh, de verwachting? Want we worden vanavond natuurlijk ook geruchten dat hij al in het vliegtuig zou zitten. Dat hij op weg zou zijn naar Zwitserland. Dat blijkt dus allemaal niet te kloppen. Hij is gewoon nog daar. Ja. ja, dat is een beetje wishful thinking. En dat zijn een beetje, de, de Tunesische die worden één op één opgepakt. Dus ik, ik, ik denk niet dat dat soort dingen uh, gaan gebeuren. En, en je, de lijn was slecht. Ik, ik hoorde alleen je zin. Ik denk niet dat dat soort dingen gaan uh, gebeuren, uh, meneer Berger. Um, nee, precies. Ja. Waarom denkt u dat niet? U denkt dat hij zal blijven? Nou, ja, ja, nog één. Nog het, het, het begint nu allemaal vreselijk spannend te worden. Maar... Um, je, ja, onwillekeurig maakt iedereen steeds de vergelijking met Tunesië. Dus ook, hij zit in een vliegtuig naar Zwitserland. Dat, dat is het Tunesisch scenario. Ja. De dingen die geroepen worden, één op één toch wel gekopieerd vanuit Tunesië. Maar de situatie is anders. En één daarvan is dat um, um, Mubarak en zijn leger... en zijn, vooral zijn, de, de speciale onderdelen daarvan... en de speciale onderdelen van de politiemacht... al, al decennia met dit soort... Hier, hierop getraind zijn. Eerst tegen terroristen, maar ook met, met demonstraties. Um, veel ervaring hebben. En, um, de, de grote verrassing die Tunesië is, ja, dat is hier niet helemaal aan de hand. Nee. Dus ik, ik, ik denk dat hij, dat hij het nog even blijft uitzitten. De vraag is heel erg... je voelt bijna de spanning van alle krachten die daar zijn van... wat gaan we nu doen? Wie gaan we inzetten? Wat gaan we? Dus de Amerikanen zijn... waarschijnlijk gebeurt er ontzettend veel achter de schermen nu. De Amerikanen zijn de druk aan het opvoeren. Um, uh, Mubarak zelf. Uh, vanuit het leger zal wel van alles gedaan en gedacht worden. De moslimbroeders zijn buitengewoon stil... Um, terwijl dat een van de meest belangrijke krachten is, die ook, die gaan ja. waarschijnlijk kijken van, ja, het is een dubbeltje op het kant. Valt het naar Mubarak? Ja, dan moeten we ons nog even niet laten zien, want anders krijgen wij straks klappen. Maar valt het de andere kant op? Ja, dan moeten we snel erbij zijn. Dus ik, je merkt die spanning die speelt. Ja. En wat is dan die andere kant? Je zegt, valt het de andere kant op, dan, dan De is... andere kant op, dus dat, dat Mubarak opzij wordt geschoven. Maar ja, dan, dan ja, gaat de doos van Pandora open. Want wat is dan het alternatief? Er, er is geen alternatief, meneer Barak. ...zichzelf op als het alternatief. El Baradij uh, werpt zich op. De lijn is slecht. Ja. Dus als ik af en toe je uh, in de reden val of probeer samen te vatten... ...dan heeft dat daarmee te maken. Je ja, zei El Baradij, dat is de oud-Nobelprijswinnaar. Oud-directeur ja, van het precies. atoomagentschap ook. Die, uh, die heeft zich aangeboden als opvolger. Ja, die heeft al eerder als, als presidentskandidaat... Uh, ...heeft hij zich uh, opgeworpen bij de vorige verkiezingen. Daarna is hij weer een tijdje stil geweest. En die is nu weer teruggekomen, letterlijk. Vanuit het buitenland weer ingevlogen. Van jongens, ik, ik, ik, ik ga, uh, werp mij op als leider van deze, van deze demonstraties. Dat wordt door de demonstranten niet uh, uh, uh, ja, overal geapplaudisseerd. Maar hij is de enige die zich als, als zodanig opwerpt. Maar er wordt vanuit de zijlijnen, uh, uh, ja, zijn allerlei anderen die ook kijken. Van ja, maar wacht even, misschien moeten wij meedoen. Misschien. En nogmaals, ik denk dat de moslimbroeders daar een heel belangrijke partij in zijn. Maar is hij kantrijk? Meneer Baradij, mijn indruk is van niet. Ik bedoel, vanuit, uh, vanuit onze optiek gezien zou je zeggen... dit is een hele goede kandidaat. Hè? Die man die heeft gewoon buitenlandervaring. Die heeft ook, die, hij, hij is Egyptenaar, hij is een buitenlandervaring. Het is ook, hij heeft de hele diplomatieke dienst doorloop. Hij weet hoe, hoe al die lijnen gaan. Uh, het is een, een, een, een beschaafd mens. Maar ik denk dat hij anders dan Mubarak bijvoorbeeld... veel te weinig contact heeft met de gewone Egyptenaar. Hmm. En, en dat is wel van belang, zonder dat red je het niet? Ja, toch. Ja, ik als. De speech die Mubarak. Wat ik nou. Zo tussendoor even in het Arabisch kon volgen. Die speech gaat dan in klassiek Arabisch. Maar zo nu en dan kan Mubarak kan in. In. In. In, um, ik zou zeggen, in plat Egyptisch gaan praten. Hmm. En heeft hij grapjes. En dan. Dan, dan praat hij tot het boertje en, en. En de buitenlui. En die. die dat is dan hun vader. Meneer Baradij kan dat niet. Nee, die vinden dan, dat, dat oogst ook waardering dan. Absoluut, die is wel eens een van ons. En meneer Baradij is een, is een, is een zeer beschaafde man. Daar ver van ons. Maar dat, dat is een indruk die ik heb. Ja. En, en, misschien dat inmiddels dingen veranderd zijn... maar dat is een hele sterke indruk die ik heb. Want sterke politieke partijen zijn er niet. Hè? Dus het is niet zo dat er nou een andere politieke partij is... die iemand naar voren kan schuiven. Nee, absoluut niet. Want eigenlijk zijn alle politieke partijen... die er zijn, worden min of meer uh, gedoogd... Uh, door de grote presidentspartij. De enige uh, partij die werkelijk een partij is... maar als zodanig niet mag functioneren... zijn de moslimbroeders. En daar is iedereen... Of officieel mogen ze ook niet meedoen. Er mag geen religieuze partij in de politieke arena meedoen. Dat zegt de wet. Nee. Dat is na het Franse model... Uh, maar los daarvan is men, ook vanuit het Westen... heel erg angstig voor die moslimbroeders. Van ja, we willen geen Iraanse of Algerijnse toestanden. Want moeten we dat echt vrezen? Als zij aan de macht zouden komen, dan is het ook gedaan met de democratie? Is het, je, nee, ik denk niet dat je dat zwart op wit kan zet, zeggen. Ik, ik begrijp dat men bevreesd is. Ik, ik deel die vrees ook. Maar er zijn nu... Um, uh, die partijen en vleugels. En, en er, er zijn de liberalen en er zijn de conservatieven... En, Kijk, Het vervelende is, je kan er niet meer omheen. Je nee. kan er gewoon niet omheen. Het hele is, uh, de rol die de islam speelt, in de politieke islam speelt in Egypte, je kan er niet omheen. Je zag vandaag ook op het nieuws, en dat was uw, uw correspondent die ook uh, beelden liet zien, van een manier van demonstreren was massaal gaan bidden. Yeah. Ja, ik, ik vond dat een geweldige stunt trouwens. Yeah. Maar um, de, in Tunesië zag je dat niet. En dit, dit, dit is een van die, van die uh, dingen die typisch in, in Egypte spelen. Die islam, de politieke islam, je kan er niet omheen. Moslimbroeders zijn daar een vertegenwoordiger van. Ja, okay. Ze doen ook al heel lang mee, hoor, individueel. Dus ze spelen mee. Je moet er iets mee. We gaan even terug naar Egypte, naar Nicole Fever. Die heeft uh, verder naar de speech geluisterd voor ons. Um, wat zei die, Nicole? Nou, het is een, uh, een bijna verbijsterende toespraak. Hij heeft het over de uh, dunne lijn tussen vrijheid en chaos... Hij staat volledig achter de troepen die de veiligheid en de stabiliteit van het land uh, verdedigen. Uh, de veiligheid mag niet bedreigd worden, want niemand kent de consequenties. En zegt hij, Egypte is toch uh, niet voor niets het grootste democratische land in de regio. Verder heeft hij enorm veel, uh, voelt hij solidariteit met de armen, gaat hij hun problemen oplossen. En ja, kortom, dit is een toespraak waarmee hij misschien denkt wat tijd te winnen. Maar nou dat gaat hem hiermee niet lukken. Als je hoort hoe de mensen op straat reageren, niet op deze toespraak, maar op zijn aanwezigheid nog steeds in het land. Mensen hebben het met hem gehad. En ja, met deze uh, toespraak: het zal eerder olie op het vuur zijn, als ik dit zo hoor, dan wat anders. Ja, want jij hebt vandaag. heb jij op straat kunnen rondkijken vandaag? Ja. ja. ja. En uh, dat was de sfeer die je aan aantrof, weg met Mubarak? Ja, en ook mensen, gewoon in de demonstraties, hè, uh, Mubarak, het, uh, het vliegtuig staat klaar, ga weg, uh, dit is onze dief. En dan werd er gewezen op zijn, uh, op zijn foto, dat is de sfeer op straat. En ook tegen zijn, uh, zijn zoon gericht. Uh, ja, het, is, uh, uh, het, het verzet is gewoon enorm, mensen hebben het gehad. En ook mensen die niet mee demonstreerden, die zeiden ik ben er te oud voor of dit is niks voor mij. Die zeggen ze staan daar wel. Voor mij ook, want wij hebben het ook gehad. Het water staat mensen echt aan de lippen. Als je kijkt hoe, hoe erg de, de prijzen zijn gestegen. Mensen kunnen gewoon niet eten. Als je kijkt hoe groot de armoede is en dan de onvrijheid. Ja, dan is het, uh, het is echt enorm. Ja. Hoe hard is er nou ingegrepen? Want we zagen vanavond ook beelden van tanks die door de straten reden... waar de mensen juichend op stonden. Ja, nou er zijn eigenlijk uh, de, de, de demonstranten die zijn aangepakt door de politie en de veiligheidstroepen. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel als de leden van het leger. Kijk, het leger, het leger beschermt het land tegen buitenlandse gevaren. En de politie en de, veiligheid, de veiligheidsdienst, die beschermt in de ogen van de mensen eigenlijk maar één man. Mubarak en uh, zijn, zijn medestanders. En ja, die man wordt gehaat. En het leger werd eigenlijk binnengehaald als een soort bevrijder... zou je bijna kunnen zeggen, in bepaalde delen hier in Cairo. Mensen juichten de tanks toe. En op de tanks zag je ook een aantal soldaten zitten met een Egyptisch vlaggetje. Ja, ja. En ze hopen gewoon dat het net zo gaat als in Tunesië... waar het leger ook de, de kamp van de mensen heeft gekozen. Maar hoe reëel is dat? Want hij is toch ook de baas van het leger, vermoed ik? Ja, en het leger, hij komt voort uit het leger, Mubarak. Het leger is hem ook altijd trouw geweest. Hij heeft en daar ook goed voor beloond... Mensen hadden betere salarissen, betere woningen. Aan de andere kant, het leger ziet ook wel in dat Mubarak, deze president, hij is oud, hij is zwak. Zijn gezondheid is slecht. Een nieuwe termijn, dat gaat hij gewoon niet meer volbrengen. En zijn zoon, die uh, Mubarak naar voren tracht te schuiven, die zien ze eigenlijk ook niet zitten. Want die komt niet voort uit het leger. Dus misschien dat het leger nu ook eigenlijk voor zijn geld kijkt, uh, kiest en uh, uitkijkt naar een, uh, een nieuwe man om te steunen. Ja, want op zichzelf kunnen we uit het feit dat het leger niet op de menigte heeft geschoten, niet zoveel afleiden. Of kunnen we daarmee al, al zeggen van het leger heeft de kant van de demonstranten gekozen? Ik denk dat het te vroeg is om dat te zeggen dat we even moeten afwachten hoe het hoe het morgen gaat. Tot nu toe heeft het leger niet ingegrepen. En ze worden vooral ingezet om uh, ja, strategische punten te bewaken. Bijvoorbeeld uh, het uh, Egyptisch museum, dat zou uh, bestormd worden. Nou, toen hebben ze daar het leger op afgestuurd... om uh, de historische schatten van het land uh, te bewaken. Mm. Maar tot nu toe uh, nog geen geweld van het leger tegen de burgers. Mm. Ik hoor net via mijn uh, koptelefoon... dat Mubarak morgen een nieuwe regering zou willen installeren. Um, als ik jou zo hoor, verwacht je daar ook niet veel van? Nou, het is een beetje de methode Tunesië... Ben Ali heeft dat ook geprobeerd, um, de hele regering naar huis sturen, eerst de minister van Binnenlandse Zaken, toen een legerchef, toen een nieuwe regering en uiteindelijk ging hij zelf, nou we gaan nu niet op de, de, de, de zaken vooruitlopen, want Mubarak de grap gaat dat als uh, voordat uh, hij vertrekt eerst uh, hij het hele Egyptische volk het land uitzet. dus dat hij echt als, als allerlaatste op het vliegtuig zou stappen, ja. maar uh, dus hij is nog niet weg. Maar ik kan me voorstellen dat de demonstranten niet denken van... we blijven morgen thuis, want we krijgen een nieuwe regering. Want het is wel duidelijk wie er hier aan de touwtjes trekt. En uh, dat is niet een door uh, een president benoemde regering. Dat hm. is de man zelf. Ja. En, en uh, worden er weer veel demonstranten verwacht morgen? Of is daar geen zinnig woord over te zeggen? Het is moeilijk voorspellen. Kijk, er zijn nu nog steeds uh, vrij veel mensen op straat. Ik zit hier om de hoek van het, uh, het plein van de bevrijding. Uh, een beetje het centrum van het protest van de jongeren. En die hebben lang stand gehouden op het plein. Het is net echt uh, leeggeveegd, er werd echt met scherp geschoten en mensen zijn gevlucht. Maar je ziet nu alweer dat jongeren, uh, naar kleine groepjes, die proberen weer terug te komen op dat plein. En ja, de vastberadenheid is echt heel erg groot en ook alle oppositiepartijen doen, not, doen mee. Ook de, het moslimbroederschap heeft zich hier, uh, hier achter geschaard. Ja. En uh, ja, wat ik ook wel, wel grappig vind, om de, ik hoorde net dat jullie het hadden over het bidden als uh, demonstratiemiddel. Ja, ja. Ik zag daar ook wel mensen bij zitten die misschien niet wekelijks in de moskee zitten. Maar het is ook zo dat als je gaat bidden, dan uh, word je niet geslagen. Het is maar wel natgespoten schande. zagen we. Ja, natgespoten wel. Uh, maar in principe is het echt schandalig om het, het, een vuurwapen of geweld te gebruiken tegen biddende mensen. En dat deden de politieagenten wel. En daarmee uh, laten de demonstranten ook zien hoe hard en genadeloos de politietroepen zijn. Ja, en dat kan weer meer mensen aanzetten om, uh, om het protest uh, daaraan deel te gaan nemen. Ja. Kan jij je werk doen? We hoorden vandaag dat er allerlei uh, telefoonlijnen uit de lucht waren gehaald. Dat het internet was afgesloten. We hebben nu wel weer contact met je. Hoe is het met de communicatie? Nou, eigenlijk het hotel waarin we zitten is zo'n beetje de enige plek waar nog iets het doet. Dus we zitten goed. Oké. Okay. <laughs> en we zitten ook midden in het centrum tussen het traangas. En uh, we kunnen van hier ook alles goed zien. Maar het is heel erg lastig. Nou, als we zien dat je met de camera staat, dan... Uh, dan wordt dat in beslag genomen of kapot gemaakt of bandjes in beslag genomen. Er zijn veel collega's opgepakt, uh, geslagen. Dus het is gewoon lastig als ze doorhebben dat je met de camera staat. Dus iedereen ziet ook heel veel opnames van bovenaf. Hè? Dus veel yeah. mensen die, die, die gaan gewoon opgebouwen staan. Zodat je het nog een, een beetje kan volgen. Yeah. Anders ben je alles kwijt. En wat ook opvallend is dat de Egyptenaren zelf... We hebben dat vandaag ook uh, meegemaakt. Die doen er echt alles aan om uh, ons eigenlijk in veiligheid te brengen. Ja, ja. Te helpen. Omdat ze gewoon willen dat hun boodschap naar buiten gaat. We hadden vandaag wat uh, geheime politie, uh, politie en burger achter ons aan. En uh, nou ja, een jongen die heeft zijn winkel uh, alleen gelaten. Is met ons meegegaan. En we hebben een heel gesprek met hem over ons bezoek aan de piramides gehad. Kopje thee uh, gedronken ja, ja. met de ja. geheime politie om ons heen. En die jongen die neemt een groot risico. Ja. Kijk wij krijgen misschien een klap of ons bandje wordt in beslag genomen. Maar voor hem kan het broer aflopen. Ja. Ja, en dat doen mensen gewoon omdat ze willen dat hun, uh, hun verhanden buiten gaan. Ja. Helder. Dank voor dit moment, Nicole. Uh, doe voorzichtig en uh, als er nog nieuws is... het komende half uur horen we graag van je. We gaan uh, verder praten met Mark Chavan. Hij is politiek columnist bij NSC Handelsblad... en oud correspondent in Amerika. Meneer Chavan, goedenavond. Goedenavond. Ja, de vraag die we vooral nu willen stellen is... hoe is het met de relatie tussen Amerika en Egypte? Uh, Amerika en Mubarak. Heeft Amerika al afscheid genomen van Mubarak of nog niet? Ehm... Um... Daarnet hield de, de woordvoerder van president Clinton een persconferentie van een uur, waarop hij, ik denk, een stuk of honderd vragen hierover heeft uh, uh, gekregen en niet beantwoord. Uh, je ziet duidelijk dat Amerika zit uh, op het hek, zoals ze in het Amerikaans zeggen. Ze, ze, ze zeggen niks waarmee ze in problemen komen als Mubarak het nog een tijdje uithoudt. Maar aan de andere kant voeren ze de druk op... en laten ze duidelijk het volk merken... dat uh, de wensen en de eisen van het volk gerechtvaardigd zijn... en dat de regering daar uh, als de donder iets aan moet gaan doen. En uh, dat heeft minister Clinton van Buitenlandse Zaken gedaan... en, en dus Robert Gibbs namens uh, Obama heeft dat uh, herhaald... en uh, daaraan toegevoegd dat militaire steun voor uh, anderhalf miljard... Uh, in gevaar was als ze niet heel ja. snel uh, wat deden. Dus ja. de druk wordt opgevoerd, maar ze kiezen nog niet. Nee, je noemt uh, minister Clinton van buitenlandse zaken. We hebben een, uh, een uitspraak van haar klaarstaan. Laten we daar even naar luisteren. As President Obama said yesterday, reform is absolutely critical to the well-being of Egypt. Egypt has long been an important partner of the United States on a range of regional issues. As a partner, we strongly believe that the Egyptian government needs to engage immediately with the Egyptian people... in implementing needed economic, political and social reforms. Ja, hervorming is nodig, zegt ze. Uh, Amerika is altijd een partner geweest. Ze spreekt in de verleden tijd daar, hè. Is dat opmerkelijk? <laughs> ja, daar verraadt ze natuurlijk wel wat mee. Uh, je moet niet vergeten dat uh, Obama had ook kunnen bellen... en zeggen, hey, uh, Hosni, sterk de jongen. <laughs> maar hij heeft niet gebeld. Dat heeft hij niet gedaan, nee. Dat was een van de interessante dingen die uit die persconferentie bleek. Hij heeft geen vinger uitgestoken. Nee, dus en je... wel de druk opgevoerd. Ja, dus jij zegt, ze spelen op dit moment het spel. Ze laten ze niet kaart vallen, maar ze laten het hetzelfde tijd... aan het volk uh, voelen van, ga maar door. Ja, ja. En als je dan ook hoort dat die Wikileaks uh, berichten uh, laten weten... dat ze... Uh, in het uh, geheim vorig jaar al uh, de oppositiegroepen hebben gesteund. Dan zie je natuurlijk een patroon. Uh, dat zullen zeker niet uh, de islamisten zijn... maar ze proberen natuurlijk de min of meer democratisch geneigde oppositie... Uh, te laten weten met uh, raad en daad en dollars. Uh, zet hem op, jongens. Ja, want vermoed jij dat ze een plan hebben? Nou, ik heb even naar een aantal... Uh, vertrouwde bloggers en andere commentatoren gekeken en die, uh, die zijn heel kritisch, die zeggen Amerika zit te wachten, er wordt gereageerd, er is geen plan ze werken niet samen met andere bondgenoten, althans niet merkbaar en uh, ja ze zitten eigenlijk met de handen in het haar ja, want je kan Mubarak wel terugsturen maar waar het net met Maurits Berger het er al over, wat dan? Ja, dat hebben ze niet in de hand. Ze hebben natuurlijk wel pogingen gedaan. En we hebben gezien hoe ze aan het goedige bevriende Nederland veel aandacht besteden. Dus je kan nagaan dat ze aan een groot Arabisch land als Egypte... nog heel veel meer tijd en aandacht en diplomatieke listen en lagen besteden. Ja. Maar volgens echt ingevoerde Amerikaanse commentatoren... is er toch niet een hele duidelijke strategie die nu... Uh, Wordt afgewikkeld. Nee, waarom is Egypte zo belangrijk voor Amerika? Het is natuurlijk een groot land, zeg je, maar de positie van Amerika het Midden-Oosten, van uh, Egypte in het Midden-Oosten is vermoedelijk ook van belang. Ja, kijk maar naar de kaart. Er zijn niet zoveel landen in dat uh, vreselijke mijnenveld van het Midden-Oosten, waar Amerika uh, zich thuis voelt, waar ze. Je moet niet vergeten dat ze al vanaf de dood van Nasser in 1970. Uh, makkelijke, goede banden hebben, eerst met Sadat en, uh, en, en, en daarna met Mubarak. En um, ja, als dat ook wegvalt, als dat ook de, de radicale kant op zou vallen... dan is het voor, voor Amerika nog weer moeilijker. En niet te vergeten dat dan dus die, die, die veilige flank van Israël... dan uh, onbedekt is, onbeschermd is. Ja, dus een, een verkiezing waarbij de moslimbroederschap de grootste wordt... dat is een nachtmerrie voor Amerika. Ja, ja. Dat, dat, maar ze zullen het niet kunnen voorkomen, maar dat is wat ze met mannenmacht zullen willen voorkomen, uh, als het nog kan. Ja, maar je zegt, ze hebben eigenlijk geen plan, dus ze staan erbij, ze kijken ernaar en ze kiezen op het moment dat ze moeten kiezen voor een andere president. Nou ja, als je democratie bevordert, dan kan je ook niet iets anders doen. Uh, een Amerikaanse staatsgreep is niet aan de orde. Nee. Nee. En daarom, en dat, dat zie je ook wel kritiek binnen Amerika, waarom is het toch zo dat Amerikanen in Latijns-Amerika en in het Midden-Oosten en in Azië, als ze de kans krijgen, minder democratische regimes steunen uh, en de mond vol hebben van uh, democratisering? Ja, dat blijft dubbel. Ja, en het handigste. Ja, ja. Nog even terug naar Maurits Berger. Maurits, heb jij ondertussen nog naar Mubarak kunnen luisteren? Nee, helaas. Jij niet? Nee. Nee. Nee, okay, ik, nou... ik heb uh, ingespannen aan jullie zitten luisteren. Ja, dat is ook ja. heel verstandig. Hoewel ik denk dat Mubarak nog net iets meer doet dan wij, maar dat terzijde. N wat verwacht jij de komende dagen? Um, uh, ik denk dat de, de, de demonstraties gaan, uh, zullen doorgaan, want het is, heeft een enorm momentum. En dat iedereen, ja, wat ik net zei, met, met spanning aan het kijken is waar dat naartoe gaat. Um, uh, ja, Gebruik net het beeldspraak van, van, het, van het, het, het muntje dat een kant op gaat vallen? Ja. En dat, dat je het gewoon op een gegeven moment niet meer in de hand hebt. Ik wil nog even terugkomen op wat, wat er net werd gezegd over Amerika: ja. dat Amerika geen plan heeft. Het, het plan wat Amerika, of de, nee, het beleid wat Amerika al nou, onder president Clinton had en daarna onder Bush ook nog. Is democratisering geweest en wat er zo mooi heet de civil society. En daar heeft Amerika wel heel veel in gedaan. Dus het versterken van allerlei mm. uh, de, democratische instituten in, in Egypte. Dus je mag dan hopen dat dat zoveel voldoende is geweest. dat dat, ja, ik zou bijna willen zeggen. de klap kan opvangen van een eventueel uh, geslaagde revolte. Oké. Okay. En dat Berger, er dan een democratisch bestel is. Dus ja, Maurits Berger, Arabist aan de Universiteit van Leiden. en Markje van uh, Politiek Kolumnist bij NRC Handelsblad. Beide hartelijk dank. Alvis Costello met I lost you. Een politicus moet leiderschap tonen. Een politicus moet ook leiderschap tonen als een meerderheid het niet mee eens is. Het voorstel om naar Kunduz in Afghanistan te gaan is daar een voorbeeld van. En dat gaan we vaker zien, zei premier Rutte na afloop van de ministerraad vanmiddag. Politiek redacteur Hans Andringa, goedenavond. Um, Rutte klonk vanmiddag bijna blij dat de oppositie het oorspronkelijke voorstel heeft veranderd, hè? Ja, Rutte en, en ook de ministers Roosentaal en Hille die zeiden dat ze het voorstel zelfs vinden verbeterd... met de oorspronkelijke plannen. Een aantal aspecten daarvan... zo hadden ze er zelf nog niet tegen aangekeken. Dat hadden ze nog niet bedacht. Uh, het kabinet zat sterk op de lijn van... Uh, ja, we willen vooral uh, die NAVO-vraag tegemoet uh, komen. Maar de Tweede Kamer wilde de eupel... Nou, ze dachten dat dat afhankelijk niet zo kon. En het blijkt dat het wel zo kan, zegt Rutte. En daar is het kabinet eigenlijk heel erg blij mee. Maar waarom hebben ze dat niet zelf bedacht van tevoren? Ja, je kan je voorstellen dat op zo'n ministerie... dat er toch volgens bepaalde banen wordt, uh, wordt gedacht. Uh, ze wilden graag uh, aan die NAVO-vragen voldoen. Maar door het debat in de Kamer en de ideeën die daaruit kwamen... moesten ze als het ware een beetje out of the box gaan denken. En ja, nogmaals, de minister zeggen van... ja, het plan is er alleen maar beter van geworden. We zijn er heel erg blij mee. Ja, als je slecht denkt, dan zeg je ze hebben een plan bedacht... met hier en daar wat zwakke plekken. In de hoop dat de Kamer die zou vinden en zou verbeteren... en dan zou zeggen, het is ook ons plan, we gaan ervoor. Ja, zo slecht dacht ik eigenlijk ook wel een paar keer deze week. Maar uh, ik heb het aan Rosenthal gevraagd en uh, ja, ook aan Rutte. En ja, zij, zij ontkennen dat. Ze zeggen van, dankzij de Kamer is het plan gewoon beter geworden. En ja, daar moeten we allemaal gewoon heel erg blij mee zijn. Ja, je hebt uh, Rutte vanmiddag gesproken. Waar ben je mee begonnen? Um, nou, er was in de Kamer de nodige scepsis over dat contract... dat met de Afghaanse overheid uh, moet worden afgesloten... over hoe die mensen die Nederland gaat trainen... hoe die nou straks mogen worden ingezet. Nou, wat moet er nu precies in dat contract komen te staan? Dat we zeker weten dat de politie die wij opleiden, die civiele politie... vergelijkt met onze politie... Dat hij niet wordt ingezet uh, in militaire acties. En hoe lang mogen ze daar niet voor in worden gezet? Nou ja, in ieder geval uh, uh, voor de duur van de opleiding en de duur van onze missie. Dus dat is in ieder geval de komende jaren. Ja. Nu is uh, Afghanistan geen Nederland. Dus die agenten die worden daar uh, tot dusver ook op een andere manier ingezet. Deels ook voor legertaken. Ja, een land dat in oorlog is. Vind je het eigenlijk wel een fair verzoek dat Nederland aan de Afghanen doet. om die mensen niet in te zetten? Terwijl je daar elke politieman of militair hard nodig maar uw aanname klopt niet. De politie die wij gaan opleiden, dat is de politie die uh, niet wordt ingezet voor militaire activiteiten. Het maar in de praktijk gebruikt, wel. In de praktijk ook niet. Het gebeurt eigenlijk maar heel zelden dat die geuniformeerde politie voor militaire doeleinden wordt ingezet. Waar het wel gebeurt, is, en dat wordt vaak door elkaar gehaald, is bij de mairechaussee, de gendarmerie, de grenspolitie, de riot police. Als je die zou gaan trainen, en ook daar moet getraind worden, maar dat gaan wij niet doen... Dan loop je wel het risico, vrij groot zelfs, dat die agenten op een gegeven moment ook militair worden ingezet. Maar bij de civiele politie, uh, het UAP, het Uniformed Afghan Police, mm. daar gebeurt hetzelfde. Maar het is zo. Het leger maakt een bepaald gebied veilig. Vervolgens gaat die politie daar naartoe. En dan kan de taliban terugkomen. En moet die politie toch wel degelijk met die taliban in de slag. Daar is het leger voor. Uh, je hebt dus het, uh, het Afghaanse nationale leger. En speciaal ook in de provincie waar wij heen gaan, in Kunduz... Uh, wordt er enorm uh, zwaar extra ingezet op het opleiden van soldaten. Mm. Niet door ons, maar door anderen. Uh, dus je hebt het leger, je hebt allerlei politiediensten... waar je wel het risico loopt dat ze militair worden ingezet. Maar bij de politie die wij opleiden is, die, is dat risico minimaal. En we willen dat eigenlijk naar nul proberen terug te schroeven. En u denkt dat daar een hard contract onder kan komen te liggen... dat dat ook inderdaad niet gebeurt? Ja, en als dan in praktijk zo blijkt dat dat toch gebeurt... dan is dat reden om te praten, uh, zo nodig met sancties uh, te werken. En als het echt de spuigarte uitloop weg te gaan. Nu is er uh, onder de Nederlandse bevolking een beperkt draagvlak voor deze missie. Dat kan misschien nog veranderen. Toch vindt u als kabinet dat dat moet. Nu heeft hij ook altijd gezegd van, wij moeten ook leiderschap tonen. Je moet niet alleen maar luisteren naar wat de bevolking wil. Je moet ook zelf iets willen. Is dit hier een voorbeeld van, om tegen de gevoelens van de bevolking in toch iets te gaan doen? Ja. Dat is wat u voorstaat, met het leiderschap van dit kabinet? Nee, dat, dat niet. Maar dat u, ook nee, dat, dat is dus andere kunnen? Nee, ja, ja dat, natuurlijk moet dat kunnen. Maar voor een politiek leider, of die nou een partij leidt... of als minister-president een kabinet... geldt dat er altijd momenten zijn, en liefst niet iedere dag en constant... maar die horen er ook te zijn, waarin een meerderheid iets wil... waarvan jij zegt, ik ga u uitleggen omdat het een verkeerde keuze is. We gaan de andere kant op. Dat hoort er ook bij. En, en hier geldt dat een groot deel van Nederland het niet ziet zitten... Uh, ik ben ervan overtuigd dat we het wel moeten doen. En ik zal ook vanuit die persoonlijke overtuiging... Uh, in dit gesprek en in andere gelegenheden daarover praten. Wat is nou het springende punt voor u... dat de Nederlanders toch overtuigd kunnen raken... Van dat dit toch een goede missie is? Heel kort, we zijn er om drie redenen. In de eerste plaats omdat als Afghanistan weer wegvalt... de risico's op aanslagen in Nederland... door vanuit uh, is islamitisch extremisme en jihadisme enorm zou toenemen. Het is daar een hotspot van die vreselijke jihadistische islamitische neigingen. Uh, ten tweede, omdat wij lid zijn van de internationale gemeenschap... er zijn 50 landen actief in Afghanistan. Nederland is een land wat zich engageert met de wereld. Het derde, Afghanistan zelf. Wij zijn daar vier jaar heel intensief betrokken geweest in Oerushkan. De internationale gemeenschap is betrokken. Die geschiedenissen zijn verbonden geraakt. Je kunt niet zeggen nu, nu we halverwege zijn... nu we een eind zijn gekomen met stabiliseren en opbouwen... we gaan niet ook door met jullie helpen om uiteindelijk het land weer zelf over te nemen. Dat is de fase waar we nu in komen. En nu hebben we de afgelopen jaren vaak gezien... dat er steeds weer opnieuw een discussie stond van... gaan we verlengen, gaan we blijven. Was dit nou echt de laatste keer of blijven we weer? Ik heb geen garantie dat het dan definitief is afgelopen. Maar de artikel 100 brief die gisteren voorlag in de Tweede Kamer... Hmm. die gaat over een periode die eindigt medio 2014... en die sluit daarmee aan bij de strategie van de landen... die nu in Afghanistan werken om tegen dat moment, medio 2014... zover te zijn dat je de politie... Het leger, de juridische sector. Het hele bestuur kunt overdragen aan de afghanen En dan kan er best weer een nieuw voorstel komen van het kabinet om te zeggen van... we gaan een andere of een nieuwere missie beginnen... die er wat anders uitziet, maar dat we wel blijven in Afghanistan. denk ik alles kan, mm -hmm. uh, uh, maar dat is nu niet te zeggen. Uh, omdat deze missie eindigt. Maar stel dat de NAVO en de andere landen die actief zijn... in Afghanistan en de VN het verkeerd hebben ingeschat... en in 2014 we nog niet zover zijn... Ja, dan, dan zeg ik niet dat er weer een verlenging komt... Maar dan is het tenminste zo dat je als kabinet en als Kamer moet daar nadenken over... willen wij langer betrokken zijn? En wat betekent dat dan? Dus dat kan dan gebeuren. Dus ja, kan, zeker. Maar zeker is het niet. Er is de afgelopen weken ook uh, het nodige gezegd over de internationale component die aan dit besluit de positie van Nederland aan allerlei internationale in allerlei internationale fora. Wat zijn nu de gevolgen, de positieve gevolgen voor dat internationale overleg voor Nederland? Nou, volgens mij geen. En ik moet zeggen, het is mij ook nooit een overweging geweest. Je kunt niet uh, uh, integer uh, uh, vragen aan 545 uh, maar politiemensen, politie, militairen, F16-personeel. Om deze moeilijke klus te klaren als het gaat om het ego van de minister-president of van de minister van Buitenlandse Zaken of een krukje bij een G20 of wat er ook is. Dat kunt u alleen doen als het om de zaak zelf gaat. Uh, en in algemene zin, Nederland is een land wat in de wereld uh, engageert... Wat, wat, wat deelneemt aan internationale activiteiten. Wij horen maar daar wij weten zijn. uit die Wikileaks dat er wel degelijk een link is gelegd... tussen het meedoen aan missies in Afghanistan... en aan bijvoorbeeld een plekje bij de G20. Dus die link die is er wel. Kijk, uh, uh, ik kan alleen maar zeggen wat ik heb ervaren sinds ik minister-president ben. En ik heb uh, kennismakers-telefoongesprekken gevoerd... met de Amerikaanse president en vice -president, En bij de NAVO-top in Lissabon gesproken... met. De secretaris-generaal van de NAVO. Daar ging het in die drie gesprekken natuurlijk uh, uh, over Afghanistan... maar op geen enkele manier in relatie tot dit soort andere uh, kwesties. Dus dat waren integere gesprekken. En als het wel gebeurd zou zijn, uh, zou mij dat koud hebben gelaten... omdat dat dan voor mijzelf niet meer mogelijk was geweest... om integer te vragen aan deze ruim 500 mensen om deze bijdrage te leveren. Ja. Wat vindt u van uh, de politieke moed van mevrouw Sap? Ik ben geen commentator van mijn collega's. Ik kan alleen ja. zeggen wat ik heb ervaren. Ja. En dat is dat GroenLinks een leider heeft op dit moment... Uh, die, die, die vanuit haar... Uh, vanuit haar Absolute passie en overtuiging politiek bedrijft, volkomen uh, betrouwbaar is, uh, echt staat voor de idealen van haar partij. En ik heb die partij goed leren kennen, bijvoorbeeld ook in de uh, paarse formatie uh, afgelopen zomer. Die helaas niet lukte. Want we hebben allemaal serieus geprobeerd dat te laten slagen, maar het ging niet. En het is bijzonder wat we uh, deze week hebben ervaren. Omdat door haar manier van werken, zij heel dicht bij zichzelf blijvend erin is geslaagd. En dat geldt overigens ook voor de andere spelers. André Rauwvoet, uh, uh, Kees van der Staaij, maar natuurlijk ook uh, Alexander Pechtold. Om de missie te verbeteren, het voorstel te verbeteren wat er lag. Zij minister-president Mark Rutte tegen Hans-André Iets heel anders. De Belangenvereniging van Kleine Mensen bestaat 35 jaar. Kleine mensen zijn volwassenen die niet langer zijn dan 1,55 meter. Vanavond ging de documentaire De Grote Emancipatie in première. Een film over de emancipatie van de kleine mens. Over hoe lengte er niet meer zou toe moeten doen. Uh, Gerard Hilhorst is de maker van de film. Uh, ziet er nog prachtig uit, want het komt net van de première hier naartoe gereest. Goedenavond. Uh, Goedenavond, Thijs. Meneer Hilhorst, ja. Size doesn't matter... Wat zeg jij? Size doesn't matter. Wat bedoel je daarmee? Uh, maakt lengte niet uit of nog wel? Het lengte maakt er wel wat uit. Maar uh, wij willen met deze documentaire ook laten zien. dat uh, er ook een verbetering heeft plaatsgevonden. in de beeldvorming van kleine mensen. En dat hebben jullie uit publiek omroepen onder andere gedaan. En uh, 60 jaar geleden werd de eerste televisie. kwam die in de huisarts in de huiskamers. En daarna kwamen de tv-programma's eh, gemaakt worden... en dan kwamen wij daar in beeld. Ja. En dat hebben wij met deze documentaire... de BVKM één grote em emancipatie laten zien. Want u heeft uh, in de documentaire uh, door de geschiedenis heen laten zien... hoe kleine mensen in beeld gebracht werden? Ja. ja, ja. Uh, en is daar een ontwikkeling in te zien? Ja, er zit een uh, sterk verbetering in... van uh, jongens, dat wij ook serieus genomen willen worden. Maar je ziet ook van uh, vraagstukken die wat gevoelig liggen... Die, uh, die leggen we wat neer, wat ja. bloot. Bijvoorbeeld is het een item waar we vanavond meer met dit van de berg over had. Daar heb ik het mee samen mee gedaan... En uh, nou, dan vertellen wij over bijvoorbeeld van een moment van uh, kleine mensen hebben het heel emotioneel heel moeilijk in het zoeken van relaties. En dat het soms ook uh, problemen kan geven. Dat was een film uit Amerika in dit geval wel. Het werd door collega Omroep Canvas uitgezonden. Maar dat laat toch weer zien waar het mee zit. Oh ja. En nee, we niet... laten ook zien bijvoorbeeld van als mensen, kleine mensen het moeilijk hebben bij het vinden van werk. Ja, we hebben een fragmentje klaarstaan uh, uh, van Willem Duis. Ja. Uh, in die documentaire onder meer een stukje uit Voor de Vuistweg van Willem Duis... waarin we een aantal kleine mensen een act zien uitvoeren. Laten we even luisteren. Nou, Ik, ik moet zeggen, dames en heren, ik, ik heb er ook altijd een beetje vreemd tegenaan gekeken. En dan denk je, ach, uh, arme kleine kereltjes, maar ze hebben er kennelijk inderdaad vreselijk veel schik in. Ze leven helemaal zo in hun eigen wereldje en voelen zich. En gelukkig zijn ze dat ook volwaardige leden van onze maatschappij, werkende leden. Grote attracties van het circus. Ja, als we dat horen, denken we nu toch van... oei, zo kan je er toch niet meer over praten. Dat wou ik net zeggen. Grote attracties van het circus. Ja. En ze horen er helemaal bij. Ja, ze horen er helemaal bij. Als je dat maar vaak genoeg zegt, gelooft niemand het meer. Nee, en dat was ook de reden dat de Vereniging voor Kleine Mensen zo'n uh, ruim 35 jaar geleden is opgericht. Net zolang als dit programma bestaat. D dit, dit, dit programma was de concrete aanleiding. Toen dacht u dit kan zo niet langer? Nee, dit, uh, het was dat uh, toen de tijd uh, Tony Bottini... die wilde een uh, circus... Uh, wilde hij ads gaan opvoeren met kleine mensen. Ja. En dan wilden wij het laten zien... dat kleine mensen ook gewoon normaal... en proberen en zo goed mogelijk in hun samenleving te functioneren... in normale functies die voor ons toegankelijk zijn. Oh, ja. Is het af, de emancipatie? Is het klaar? Nee, die is nog in ontwikkeling. Zullen we wij, wij zullen het ook wel uh, moeten gaan discussiëren over van... Hoe, staan we met, uh, hoe gaan we om met relaties? Hoe ga je om met je eigen persoonlijkheid? Hoe ga je om maar met... als ik even kijk naar de relatie tussen, van kleine mensen met de samenleving. Die is verbeterd. Sterk verbeterd vind ik. Maar nog niet af? Nee, nog niet af. Want dat is dubbel een beetje. Lijkt mij aan de ene kant wilt u als normaal mens behandeld worden. Uh, en terecht zou ik zeggen. Tegelijkertijd uh, moeten er gewoon ook wel aanpassingen gedaan worden voor kleine mensen. En ben je dus gewoon niet normaal, want je bent anders. Ja, je bent anders. We Zullen altijd met een aanpassing te maken krijgen. Ik heb in mijn eigen huis ook. Ik heb bijna alles aangepast om goed te kunnen functioneren. Ja. En daarmee kan ik me staan te houden naar buiten toe. Ja, en, en dat moet de samenleving dan uiteindelijk ook doen. Ja, en dat, uh, dat proberen we ook. En wat wat we verwachten van de samenleving, proberen we ons gewoon normaal uh, te benaderen. Ik heet gewoon Gerard. Maar dat is ook een rol van de journalist. Want hoe, hoe anders? Uh, normaal, ik ben geen kleine Gerard, ik ben gewoon Gerard. Ja, precies. Ja. En uh, journalisten hebben soms wel het idee van: God, we hebben het weer zo over kleine mensen, Lilyputters. En ik denk, jullie hebben ook een voorlichtende taak om te benaderen. Zou ik Lilyputten mogen zeggen? Nee, ik ben gewoon klein mens en het heet gewoon de normaal Gerard. Want lilyputten lilyputten Lilyputters is... komt uit het uh, Sprotisch van Gulvers Reizen vandaan. Nou, is een ga... scheldwoord. het schijnt ja, u het... als geldwoord. Ja. Ja. Hoort dit nog veel? Ja, dat hoort ook nog veel. Nou, dan moet er nog een hoop gebeuren dan. Ja, maar dat is ook een taart van de journalistiek. om daar. Ja, dat heeft u ons... nou drie keer gezegd, dat weten we nou ja, wel. maar toch is het <laughs> belangrijk om daar eens op wat in te gaan. Ja, ja want, want hoort u nog veel rare dingen langskomen, zoals toen bij Willem Duits... of zegt u van, nou, dat hoor je echt niet meer nu? Nee, dat is wel minder geworden, ja. Maar nog niet over? Nee, nog niet over. Dat nee. is net. We hebben nog een ander fragmentje. Dat komt uit een uh, modeshow van uh, Lieve Martine. Laten we daar ook even naar luisteren. Wij beginnen met ons topmodel Gerard. Gerard is 1,30 meter. 30. Hij draagt een zwarte spijkerbroek gemaakt door zijn moeder. Daarop een Stonewash Jeans Blues maat 176, waaronder een zwarte kooltrui. De bretels en het met bruin zware giletje maken deze stoere outfit compleet. Dankjewel, Gerard. Ja, die Gerard bent u. Dat Ik vroeg ja. net voor het gesprek aan u: was dit echt of was dit een grap? Dit was echt. De, de, de emancipatie zelf pas echt voltooid zijn als het een grap was, of niet? Nee, ja, maar dit was echt. Er was een probleem van iemand. had een brief geschreven naar Lieve Martine. Dat hij kledingproblemen had en dat hij geen kleding kon krijgen en kopen. Nou, en toen heeft de redactie van Lieve Martine. ons, de vereniging van kleine mensen, toen een tijd benaderd. om eens met leden te komen. en ja. te laten zien van hoe kleden zij zich. Maar maakt u vaak grappen over zichzelf? Nee, maar me, niet Grap over mezelf. Nee. Want... Ik wil gewoon normaal bevonden worden. Ja, maar als je normaal bent, dan maak je grap over jezelf. Ja, soms wel, ja. ja. Dat klopt. Dus als dat zover is, dan is het echt af. Ja, maar ja. Dat, dat doet het wel, Oké. Okay. Gerard, heel horst. Maker van de film. Hartelijk dank. De grote hebben we emotie. En dat met Dick van den Berg. Met hè? Dick van den Berg. Het is wat ik gezegd heb. Je hebt het niet alleen gedaan. Zometeen is er Casa Luna. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Stefan Sanders. Goeienacht. Zeit